Vijf uur Robert Baltus met het NOS Journaal. In verschillende steden in Brazilië zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan. In São Paulo, de grootste stad in het financiële hart van Brazilië, liep het uit de hand. Een klein groepje betogers probeerde het stadhuis binnen te dringen. De betogers koelden hun woede vervolgens op onder meer een politiepost. Die werd in brand gestoken. Betogers dreigden volgens de politie ook een theater binnen te vallen. Daar was juist een voorstelling bezig. De ongeveer 300 aanwezigen moesten enige tijd binnen blijven. Ook rond het stadhuis van de stad Belo Horizonte was het onrustig. Een groep van enkele honderden anarchisten probeerde het gebouw binnen te dringen. De ME wist dat uiteindelijk te voorkomen. De protesten van de laatste dagen zijn gericht tegen onder meer slechte openbare voorzieningen en corruptie. Op de A16 bij Zwijndrecht heeft de politie geschoten toen een auto wegreed bij een controle. De auto stopte en de vier inzittenden zijn opgepakt. Een van hen raakte gewond bij de arrestatie. Of hij is geraakt door een politiekogel is niet bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met lichte verwondingen. Het aantal vluchtelingen in de wereld is gestegen tot boven de 45 miljoen. Dat is het hoogste aantal in 18 jaar tijd, zeggen de Verenigde Naties. Het gaat om mensen die meestal vanwege oorlog hun eigen land hebben verlaten... maar ook om vluchtelingen die op een andere plek in eigen land zitten... om hun conflict te ontvluchten. 81 procent van hen wordt opgevangen door derde wereldlanden. Bijna de helft is onder de 18 jaar uit... Ruim de helft van alle vluchtelingen komt uit Afghanistan, Somalië, Irak, Syrië en Soedan. Accountantskantoor Deloitte mag een jaar lang niet werken voor financiële instellingen in de staat New York. Ook moet Deloitte een boete van 10 miljoen dollar betalen. Deloitte adviseerde de Britse bank Standard Chartered... die illegale financiële transacties deed met onder meer Iran en 250 miljard dollar witwaste. Deloitte onthield toezichthouders cruciale informatie in een rapport over de bank. Deloitte gaf de bank juist inzage in vertrouwelijke stukken. Het weer, het is warm, 17 tot 21 graden. In het westen en noorden is een enkele bui mogelijk. Overdag zon en wolken, de hele dag kunnen er buien ontstaan, met name in het oosten. Daar kan het lokaal 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen, het is woensdag 19 juni 2013, de dag waarop teenslippers, korte broeken en parasols opnieuw het straatbeeld zullen bepalen. Met temperaturen van 24 graden in Zeeland tot 32 in Groningen. Nog ben we in de Rijderholm in Beerte. Ja, en het is hier zo verschrikkelijk warm. Alleen nog het water geeft nog een beetje verkouden. Aan je de gelegenheid hebt, ik ken nooit over de warmte. Dan zal ik richting het noorden van de provincie Hol, Richting de kust, want dan wordt het ongeveer zo'n groon. Terwijl dat het in het oosten, in het zuidoosten van de provincie wel 32 groten kan worden. Ja, komt uit Groningen. Hoe deze weervrouw ook alweer? Ja. Harmaboer. Harmaboer, onthoud die naam. Uh, en op deze warme dag brengen koning Willem-Alexander en koningin Maxima... een bezoek aan de provincies Flevoland en Oost. Overijssel. In de Zwollenaren hebben een mooi boek gemaakt voor het nieuwe koningspaar, zo is te horen bij RTV Oost. Ze zijn super trots op het resultaat. Jan Boertien en Ivar van Veen, mede-initiatiefnemers van Groeten uit Zwolle. Het fotoboek gevuld met Zwollenaren die op een kroon poseren voor de nieuwe koning en koningin. Ik denk, ik denk zelfs dat het uh, in het uh, privédomein van de koning en de koningin komt te liggen. Ja. Ook leuk voor de prinsesjes. Ja, precies, precies, precies. En vandaag om kwart over drie spreekt de Amerikaanse president Barack Obama... het Duitse volk toe bij de Brandenburger Tor. Vijftig jaar na de toespraak waar John F. Kennedy, Kennedy deze gevleugelde woorden uitsprak. Today, in the world of freedom, the proudest boast is... Ich bin ein B. Wilt u reageren op dit programma? Bel dan met ons gratis nummer 0800-1121. Of Twitter met de hashtag WNLNacht. Hoewel het wielerseizoen al een tijdje loopt... worden de rood-wit-blauwe truien voor het Nederlands kampioenschap pas deze week verdeeld. Ja, en vandaag beginnen zowel de mannen als de vrouwen... met de individuele tijdrit in het Limburgse Kerkrade. Nou, Leo Aquina is bij ons uh, aangeschoven. Hij schrijft uh, voor wielerweblog Het is Koers. En hij zit het hele uur bij ons in de studio. Leo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het seizoen is al vrij lang bezig. Uh, het NK is nu pas. Uh, enig idee waarom dat op zo'n ja, gekke datum eigenlijk dan is ingeroosterd? Goeie vraag. Het is al jaren zo. Maar ik zou niet weten waarom het uh, specifiek uh, altijd om deze tijd is. Maar het, het is altijd een week voor de Tour de France eigenlijk. En dat is, uh, ja, ja. dat is gebruikelijk. Traditie, denk traditie, traditie. dus. Ja, ja vandaag uh, het NK. Dus het begint uh, met de tijdrit, de individuele tijdrit. Um, ja. Um, ja, bij grote koersen vallen de Nederlanders daar nooit op. Nou, bij een NK. We doen gelukkig alleen maar Nederlands mee. Uh, dus er moet er toch wel eentje opvallen. Maar zijn wij echt zo slecht in tijdrijden? Zijn wij zo slecht nou, van origine of van zeg maar van oorsprong? Niet, we hebben best wel goede tijdrijders gehad. Maar even kleine correctie, tenminste. jij zei het NK-tijdrijden in Kerkraden, volgens mij is het uh, WK of het NK op de weg is in Kerkraden, maar het NK-tijdrijden is in Winsum in Groningen. Ah. Als ik me niet vergis, dus dat is even wat anders. Wat hij wat hier bedoelt is, denk ik dat we uh, het Nederlands kampioenschap vandaag beginnen met een tijd. Ja, precies, dan ja. beginnen we met de tijd. Ja, ja. Um, en, uh, nou ja, het, hebben wij tijdrijders gehad in het verleden? Goede tijdrijders gehad in het verleden? Ja, hebben we. Uh, Gerik Neterman was, uh, was een goede tijdrijder. Heeft ook, als ik me niet vergis, wel eens een proloog in de Tour gewonnen. Uh, Jelle Nijdam uh, kon heel goed tijdrijden. En heeft ook wel eens een proloog in de Tour gewonnen. Dus, dus we hebben in het verleden wel goede tijdrijders gehad. Tijd ja, Erik Breukink kon ook heel erg goed tijdrijden. Ook maar dat tijd is terug. allemaal lang geleden. Nou, misschien ja. dat er vandaag uh, uh, hoop aan de horizon gaat gloren... voor het uh, Nederlands wielrennen als het gaat om uh, tijdrijden. Hoe ziet het parcours van de tijd eruit? Nou ja, eh, Groningen, dus eh, het is eh, zo plat als een dubbeltje. Oh. <laughs> dat, eh, ja. Gewoon niet nadenken en heel hard fietsen. Ja, eh, tijdrijden is eh, eigenlijk inderdaad niet nadenken en heel hard fietsen. Je had, vroeger had je Erik van der Aarde, Belg, die kon heel erg goed sprinten. Was ook al een onround coureur. En die zei een keertje, ik heb leren tijdrijden. Want in, in principe kon ik sprinten en dat was zo hard mogelijk naar de volgende lantaarnpaal. Dus die tijdrijden is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon een heleboel lantaarnpalen achter elkaar. Uh, zondag wordt de reguliere koers verreden door de mannen. Dus wel in kerkraden. Ja. Um, ja, voor welke mannelijke kanshebber lijkt, lijkt uh, ja, kerkraden de meest geschikte route? Nou, vorig jaar was Nicky Terpstra oppermachtig. Uh, dat is een van de sterkste renners van Nederland. Dus Hel, waarom... Dit jaar niet weer. Uh, Bouke heeft laten zien dat hij verschrikkelijk goed in vorm is. En het gaat nogal berg op en berg af. Dus Bouke staat natuurlijk ook wel met stip op een van de favorieten. Ja. ja dan uh, De vrouwen natuurlijk, die hebben we ook nog. Alleen op de ene manier heb ik het idee dat dat weer niet zo'n verrassing gaat worden. Het begint met M en het einde op Ariane Vos. De, uh, die wint de meeste koersen bij de vrouwen. Niet alleen in Nederland trouwens. Dus ja, dat, uh, dat is, ja. is er nog iemand die uh, haar tegenstand kan bieden? Uh, nou, er zijn wel meerdere dames die, die hard kunnen fietsen. Uh, ben ik minder thuis in dan, dan in de mannenwielrennen, moet ik mm -hmm. eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar, uh, dus, dus ja, ik kan nu wel wat namen noemen. Maar uh, dat je zegt van, weet je echt zeker of zij degene zijn die, uh, die Marianne Vos gaan bedreigen... Ik, ik, uh, als het op vrouwenwielrennen aangaat... dan schrijf ik al heel snel de naam van Marianne Vos op eerlijk gezegd. Ja. Vandaag dus de tijdrit. Uh, terwijl dit weekend de reguliere koersen worden verreden. Uh, Leo Aquino, je zit het hele uur nog bij ons in de studio. En dan uh, praten we uh, onder andere nog over... de, ja, toch wel de falende Nederlanders van de afgelopen jaren. Ja, blijf lekker zitten. Eerst gaan we naar iets anders. Uh, uh, waar we misschien in het wielrennen een nieuwe Nederlands kampioen krijgen... is de Hollandse Nieuwe ook gearriveerd. Vandaag wordt het eerste vaatje met nieuwe Hollandse haring geveild En dat gebeurt traditioneel om 11 uh, uur. Die veiling gebeurt wel twee weken later dan normaal. Um, op de traditionele vlaggetjesdag waren de maatjes nog niet vet genoeg... om te worden verkocht als lekker hapje, maar nu is het wel zover. Nico de Jong, voorzitter van de Haring Groothandelsvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt twee weken moeten wachten. Begin je dan niet erg onrustig te worden op een gegeven moment? Eh... Uh... Altijd voor de start van het seizoen stijgt de spanning. Van, is de haring wel op tijd uh, goed? Heeft hij ook tijd zijn vetopbouw gehad? En uh, dit jaar zagen we al heel snel dat dat uh, veel te traag ging. En dat betekende dat uh, ja, we kort voor de originele start van het seizoen de koppen bij elkaar moesten steken. En zeggen: ja, Jongens, dit, uh, ja. dit gaat niet goed. We moeten toch als het seizoen starten met een kwalitatief goede haring komen. Ja, maar is is, is dat, twee dat, weken dat, dan dat heel erg lang? Ja en nee. Uh, je kunt niet een, een seizoen uitstellen en zeggen van nou we zien over het over een, over een weekje wel weer. Uh, er, er is zoveel uh, aan opgehangen, zoveel acties worden er genomen, promotieacties, uh, advertentieruimte die ingekocht wordt, uh, feesten die worden ge ge ge ge ge ge ge georganiseerd. Ja, dan kun je niet zeggen we wachten wel even af tot het moment uh, goed is. Je moet wat, wat marge dan in. Uh, yeah. Nemen. Ja. Ja. En, maar nou is het dus wat later. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook zijn invloed heeft op de prijs van, uh, van een maatje. Uh, nee, waarom zou dat van invloed zijn? Nou, weet ik niet. Ze zijn later vet genoeg. en Dus uh, ook pas uh, in goede kwaliteit later te krijgen. En daardoor uh, zal er minder van zijn? Of is dat, is dat gewoon totaal dom? Uh, beste stuurluister staan duidelijk niet aan wel. Uh, ik ga het niet dom willen noemen. Dat gaat wel erg <laughs> ver. Nee, dat was dus al twee weken geleden, drie weken geleden, dat de haring genoeg was. Okay. Alleen, de haring was nog niet ver genoeg in zijn stadium, dat hij geschikt was voor maatjesharing. Als ik al zei, het voedselaanbod was nog wat, wat minimaal. De watertemperatuur was, was lager dan gebruikelijk op deze tijd van het jaar. Dat hoeft niet allemaal van invloed te zijn, maar het is een samenstel van factoren die het ertoe doet dat die haring niet op tijd zich heeft volgenweten. En dat betekende dus dat uh, dat seizoen niet kon starten met een goede haring. En met een inferieure haring moet je geen seizoen starten, want dan, uh, ja. dan werk je jezelf wel tegen. Ja, de, de Hollands, uh, Hollands Nieuwe is, uh, ja, is, al, is al jarenlang een, een grote traditie. Ik moet eerlijk uh, toegeven dat ik... Uh, dat ik de, de, ja, ik, ik heb, ben daar totaal niet gek uh, op op de haring, dus ik zou graag van u willen weten wat, wat nou de magie is aan zo'n zo haring. Uh, de magie is dat het een oer-Hollands product is... wat lekker is en, en, en, en nog gezond ook. En het zit kennelijk bij ons Nederlanders in de genen... dat die haring speelt een hele belangrijke rol in ons leven. En dat was in de vroege middeleeuwen al zo. En dat is nu nou, misschien wat gechargeerd gezegd... maar het is nog steeds zo. Ja, En als er iemand is die kijk heeft op hoeveel haring we eten... dan zult u dat vast zijn. Want hoeveel haring eet een Nederlander in een jaar? Eh... Uh die getallen, zijn die, uh, een beetje, beetje moeilijk te berekenen. Dit had we ik weten, van tevoren even moeten aankondigen, begrijp ik. Uh, ja, we, we weten dat voor de, de maatjesharing, de Hollandse Nieuwe, wordt ongeveer 30.000 ton gebruikt. Uh, hm. En dat is dus de haring die in die korte periode van eind mei, begin juli, dus een week of zes, uh, gevangen wordt. Dan is die in het stadium, waarop die geschikt is voor, uh, voor maatjesharing. Ja. Nou, dat is een hoeveelheid van, van tussen de 25.000 en 30.000 ton. Zo. Dus voor Nederland uh, en Duitsland België. Dat zijn de grootste uh, maatjesharing ja. Maar de, de, de totale hoeveelheid haring die in 2013 gevangen mag worden... is 469.000 ton. Dus die maatjesharing is maar een klein... Beetje van die hele grote Haringberg. Ja, en het mooiste is het eerste vaatje, dat is ook weer zo'n traditie die we dan hebben en waarom we ook bellen nu natuurlijk. Uh, dat wordt geveild, maar die opbrengst die gaat naar een goed doel. Die opbrengst gaat uh, ieder jaar naar een goed doel. Er komen altijd veel aanvragen binnen bij, de, de, de, de, bij het Nederlands Visbureau die het organiseert. En dan wordt een uh, goed doel uitgekozen. En welk en goed dit doel heeft u dit uitgekozen? Is dat de kliniek, Kijk aan. Vandaag om 11 uur stip, dus de veiling van het eerste vaartje met de Hollandse nieuwe twee weken later dan uh, gebruikelijk. Want met een inferieure haring moet je geen seizoen starten, was getekend Nico de Vries, voorzitter van Haring Groothandelsvereniging. Dank u wel. Nico de Jong. Um, straks gaan we uh, kijken naar de kranten. Uh, want ja, de kranten zijn weer op weg naar de kiosk. En uh, wij hebben ze alvast voor u uh, doorgenomen. Leon Mastik uh, gaat u daar straks mee helpen. Maar eerst, Robin think. Blurred lights. Hier op Radio 1. you Misschien wel een van de heetste clips die op dit moment uh, wordt gedraaid... is die van Robin Thicke uh, Blurred Lines. En ik vind dat die op een hete dag als deze... Niet zeker even gedraaid ondekken, mag worden ja, op Radio 1. Uh, op zo'n hete dag als vandaag worden er ook gewoon klanten gedrukt, hoor. Die zijn alweer op weg naar de kiosk. En uh, Leon Mastic, die heeft ze al inmiddels gelezen. Neem ze even met u door, te beginnen met Metro. En die krant komt dat jongeren de camping steeds vaker links laten liggen... en kiezen voor een goedkope vliegvakantie. Kampeerders zijn over het algemeen steeds ouder... en jongeren lijken toch minder warm te lopen voor campings in Zeeland. En de problemen voor de Nederlandse campinghouders... worden alleen maar groter de overheid heeft aangegeven. De minimumleeftijd voor het kopen van drank te verhogen van 16 naar 18 jaar. Voor de meeste jongeren een doorn in het oog. Medewerker Gert van Camping Duin en Strand... denkt dat de drank het belangrijkste is van een jongere vakantie. Ook zeggen camping-eigenaren dat het kamperen de laatste jaren... dankzij de media een te negatief imago heeft gekregen. Camping-eigenaar Alex Wassink zegt... Te vaak wordt gesproken over de Hollander met zijn sleurhut... die tot zijn knieën in de modder staat. ik denkt echter niet dat het einde van de kampeerbranche Nederland al in zicht is. In de Volkskrant is deze ochtend te lezen dat de Britten een antwoord gaan zoeken... op de vragen waarom we een te warme kerst, een ijskoude lente en een kletsnatte zomer hebben. Want hoort dit bij de natuurlijke schommelingen in het weer... of is er iets ernstigs aan, ernstig aan de hand? Om daarachter te komen organiseert het Met Office, de Britse KNMI... een conferentie van klimaatwetenschappers en meteorologen. Of er echt iets bijzonders uit gaat komen is nog maar de vraag. Het lijkt er namelijk sterk op dat mensen vooral de extreme seizoenen onthouden. Vooral de koude zomers staan goed in ons scheurige gegrift. Een extreem warme zomer is ook een teken dat het klimaat een beetje in de war zou kunnen zijn. En dat hebben we al sinds 2006 niet meer meegemaakt. Volgens Weerman Michiel Severin zijn we nou eenmaal zo in paniek over de koude lente... omdat we allemaal verwend zijn geraakt. Zo wordt er vaak teruggeblikt op een tijdspanne van 20 jaar... terwijl je beter kunt kijken naar een tijdspanne van 110 jaar. Want als je dat doet blijkt de afgelopen lente... Helemaal niet uitzonderlijk fris te zijn, maar slechts onderdeel van een natuurlijke golfbeweging. Trouw schrijft dat er als er langer wordt gewacht met het ondervragen van slachtoffers van mensenhandel... het makkelijker wordt om de dader of daders op te sporen. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg moeten slachtoffers eerst een paar maanden lang goede hulpverlening krijgen... voordat het onderzoek kan worden gestart. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de slachtoffers eerst vertrouwen krijgen in de autoriteiten... Vaak zijn ze jarenlang misbruikt en zijn ze juist al hun vertrouwen in mensen kwijt. En juist daarom slaat de huidige aanpak in Nederland niet aan bij het verwerkingsproces van mensen die net zijn ontsnapt. Dat stellen onderzoekers Connie Rijken, Jan van Dijk en Fanny Klerks van Mierlo. Daarbij vallen slachtoffers van mensenhandel nog altijd onder het vreemdelingenrecht in Nederland. Waardoor ze naast de politie ook te maken krijgen met veel hulpverleners en de naturalisatie- en immigratiedienst. Om dit te verbeteren moet het team samengesteld worden van gespecialiseerde hulpverleners, stalker, artsen en rechercheurs. Zij moeten zich in eerste instantie alleen op crisisopvang en hulpverlening richten. Dat en meer staat er in de ochtendkranten. Dankjewel voor het samenstellen van dit overzicht. Leon Mastik. Ja, de tijden dat de Nederlanders heersten op de flanken van de Halp, Alp du West, ja die zijn... Denk ik, als ik het toch maar zo mag stellen, Leo, definitief uh, voorbij. Um, de laatste keer dat de Nederlander überhaupt toesloeg in de Tour de France, dat was in, uh, in 2005, toen Pieter Wening uh, een, een ritzege pakte. Um, en verder willen we dit jaar ook niet echt uh, vlotten, begreep ik. Um, Leo Aquinia van uh, Het is koers. Um, hoe kan dit toch zo? <laughs> nou ja, je zegt wel heel resoluut dat de tijden definitief voorbij zijn. Dat moet je, dat moet je natuurlijk nooit zeggen in de sport. Er kan altijd weer iemand uh, als eerste boven komen. Ja, maar we zijn hoopvol, maar we worden zo vaak teleurgesteld. Ja, ja dat, hoort er, <laughs> dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij in de sport. Maar um... Ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat de tijden uh, niet voorbij zijn... Dat er, dat er wel eens een Nederlander zou kunnen winnen in, uh, in, in de Tour bijvoorbeeld. Maar we moeten ook niet al te zeer focussen op die Tour alleen maar. Ja, inderdaad, met Pieter Wenning is het lang geleden... dat er in de Tour uh, een Nederlander gewonnen heeft. Uh, maar waarom zou dat dit jaar niet kunnen? Ik bedoel, we, hebben, we hebben gezien hoe Bauke Mollema in vorm de, is in de Ronde van Zwitserland. Uh, dus ja, weet je, dat, uh, dat, dat zou zomaar kunnen. Waarom het zo slecht gaat, ja... Waarom het, de, waarom het de afgelopen jaren uh, in de Tour niet echt gelukt is. Um, ik denk dat dat te maken heeft ook voor een groot gedeelte met de, uh, de strategie die uh, dan met name de Rabobankploeg uh, voert uh, al heel lang. En dat is uh, focus op het klassement in de Tour de France. En ik mm -hmm. denk dat het uh, misschien wel een beter idee is om gewoon te zeggen, nou jongens. We gaan die tour niet winnen. Die gele trui die, die zetten we gewoon lekker uit ons hoofd. Dat klassement zetten we lekker uit ons hoofd. En we gaan gewoon proberen ritten te winnen. Ja, maar dat, dat, dat snap ik niet. Rabobank heeft de afgelopen jaren was dat een van de, van de grote sponsors in de, in de wielerwereld. Um, er werden, werden miljoenen in die, in die ploeg gepompt. Dan mag je toch verwachten dat als je, er, als je geld investeert... dat je daar op een gegeven moment uh, uitbetaald voor moet worden. Um, waarom, waarom lukt dat de laatste tijd zo weinig onder de Nederlanders dan in ieder geval? Ja, Rabobank was inderdaad wel een van de, van de grotere responses. Ik heb begrepen zelfs een aantal jaren geleden... dat ze echt bij de, bij de top, top 5 in ieder geval wel hoorden... als, als het gaat om, uh, om de hoeveelheid geld die er naartoe ging. Uh, ze hebben met Dennis Manshoff natuurlijk ook de Giro gewonnen. Dat is, een, dat is toch een, een hele grote koers. Um, Waarom dat dan niet? Ja, Ik denk, ik denk dat dat uh, voor een groot deel toch te maken heeft. Er zijn niet zo heel veel renners die de Tour echt kunnen winnen. Dat is een, dat is een ingewikkeld ding. En het is natuurlijk. Uh, het, ja, je wordt ook niet zo makkelijk wereldkampioen, weet je wel. Het is, het is de grootste wedstrijd uh, in een hele grote internationale sport. Ja, voordat je daar een winnaar echt hebt, dat, uh, dat zijn er maar heel weinig. En uh, die, die is niet makkelijk gevonden, denk ik ook. Ja, maar laten, laten we bijvoorbeeld Robert Geesink nemen. Die werd jaren geleden, toen hij het, het profpeloton instapte, werd hij gezien als als ja als de grote Nederlandse uh, wielrenner van de toekomst. Nou, we zijn een aantal jaren <laughs> verder en ja. uh, we hebben ieder jaar hebben we heel erg gehoopt dat uh, Robert Geesink uh, eindelijk keer hoge ogen ging gooien in de Tour en iedere keer lukte het niet. Is ja. dat dan zou dat kan het bijvoorbeeld een, een winnaarsmentaliteit zijn die hij mist? Is het, is het überhaupt mentaliteit? Want wordt altijd gezegd dat hij de kwaliteiten wel heeft. Nou, laat ik het, Om te beginnen denk ik dat, het, uh, dat, je, dat je rekening mee moet houden met het verwachtingspatroon. Uh, als er een Nederlander is die, die goed een vluchthuifel oprijdt, dan wordt hij al snel gezien als nieuwe toerwinnaar. En dat, Zo wordt er ook over gesproken en zo wordt er dan ook over geschreven. En uh, ik denk dat, dat je daar... Uh, ja, goed naar moet kijken. Dat, dat, dat, dat we misschien met z'n allen wel moeten zeggen. Nou ja, laten we maar eens even kijken hoe goed iemand echt is. En ja. laten we maar eens even afwachten uh, wat hij echt kan. Voordat we het meteen zeggen: van, Nou, nou, die, die wint over een paar jaar de tour. Dus dat, dat, is, dat is als eerste een ding. En die, die winnaarsmentaliteit van Robert Geessing, daar is natuurlijk een heleboel over gezegd en over geschreven. Um, ik moet eerlijk zeggen dat. Um, dat ik denk dat het met die winnaarsmentaliteit wel meevalt. Uh, want anders dan word je ook geen profielrenner in de eerste plaats. Dan moet, je al, uh, dan moet je al heel wat voor doen en al heel wat voor kunnen. Uh, Robert Geesink heeft al in de afgelopen jaren ook behoorlijk veel pech gehad. Uh, hij heeft vorig jaar natuurlijk zijn dijbeen gebroken. Mm -hmm. Dat is een, het is een echt een ernstige blessure. Mm -hmm. uh, zijn vader is, uh, is overleden, niet al te lang geleden. Dat zijn allemaal dingen die, die met elkaar meespelen. Hij is in de Tour natuurlijk ook gewoon vaak gevallen. Ja. Dan kan je zeggen dat is pech. Ik denk niet dat dat alleen maar pech is. Dat is Vaak achterin rijden, toch? Achterin rijden, uh, het is ook gewoon een kwestie van, van kunnen sturen. Uh, en misschien kan hij wel niet goed sturen. Dat, dat ja, is heel, nee. Dat zijn jongens die kunnen beter sturen dan anderen. Er zijn jongens die, dat, die beter aanvoelen uh, wat er gebeurt op een bepaald moment in de koers dan anderen. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ik denk dat, dat zeg maar de, de, hoe vaak er gevallen is bij de Rabobank, dat is bijna... Geen toeval meer. Dus dan zullen ze toch misschien daar ook aan moeten werken. Tot slot. Um, de Rabobank is nu weggevallen. Daarvoor is Team Blanco in de plaats gekomen. Er zit volgens mij veel minder geld in dan, uh, dan de afgelopen jaren... hier in de, in de Nederlandse uh, prof-wielrenwereld. Uh, um, hoe, hoe kunnen we dat niveau dan nu uh, op gaan krikken? Ja, nou dit jaar betaalt de Rabobank overigens wel nog gewoon uh, de de beloofde of de contractuele dit is het gelden. Precies, het tussenjaar. En uh, er is uh, aangekondigd, er is naar buiten gekomen dat er een nieuwe sponsor zou zijn, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Dat is Belkin. Mm -hmm. um, nou, er is, ik denk dat er sowieso minder geld beschikbaar zal zijn in, in het Nederlandse wielrennen... maar misschien ook wel in de internationale wielrennen de komende jaren. Uh, deels omdat uh, vanwege allerlei dopingverhalen sponsors er niet meer zo makkelijk in zullen stappen. Deels ook omdat het gewoon economisch slechter gaat en er op alle vlakken overal minder geld is. Ja. Um, ja, hoe ga je dan, uh, hoe ga je dan uh, zorgen dat je toch nog mee kan doen... Uh, ik denk niet dat dat alleen maar van geld afhangt. Ik denk niet dat is natuurlijk een kwestie van renners hele grote salarissen ja. betalen. Um, dan, dan trek je renners aan die, die heel goed zijn en die, die uh, misschien wat voor je kunnen winnen. Maar misschien moet je ook gewoon investeren in uh, trainingsmethodes, uh, in, uh, in allerlei andere zaken. En ja. ja dan, dan kun je waarschijnlijk ook nog wel niet uh, uitkomen, denk ik. Ja, nou waar veel uh, geld in is gestoken in de afgelopen jaren is uh, doping, helaas. Um, daarover uh, gaan we, gaan we straks uh, gaan we het verder hebben, straks met Leo Aquina van Het Koers... die het hele uur bij ons in de studio zit. Vandaag is ook een belangrijke dag in de Tweede Kamer voor de publieke omroepen. De Tweede Kamer debatteert vanaf kwart over tien zo dadelijk... met staatssecretaris Sander Dekker over de hervorming van het omroepbestel. Wij en de collega's van Poont kregen gisteren goed nieuws te horen. We mogen voorlopig als zelfstandige omroep blijven bestaan. Onder andere D66-kamerlid Kees Verhoeven heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de hervormingen. Uh, goedemorgen, Kees Verhoeven. Goedemorgen. Ja, VVD en PvdA hebben dus besloten dat WNL en Pond in ieder geval tot 2020 blijven bestaan. Ze krijgen vijf jaar langer de tijd om een ledenaantal op orde te brengen. Uh, volgens ons uiteraard goed nieuws, maar wat vindt u ervan? Uh, nou, ik vind het op zich ook goed. Uh, wij hadden eigenlijk gepleit voor nog iets meer. Uh, we willen eigenlijk een negende plek voor WNL en Pound in het bestel, uh, met ook iets meer budget. Maar uh, nou, dat ging VVD en P van de te ver. Dus toen hebben ze gezegd, we geven ze de huidige situatie nog vijf jaar langer. Nou ja, dat is in ieder geval beter dan, uh, beter dan niks. Want het komt er nu in ieder geval op neer dat de, uh, onder de huidige omstandigheden waarin WNL en Pound nu draaien, uh, die omstandigheden die behouden ze ook tot en met 2020 dan? En dat betekent dus dat ze in ieder geval de programma's uh, kunnen blijven maken die ze nu uh, maken. Uh, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Het gaat ons natuurlijk niet om uh, omroepen, maar het gaat ons om de programma's. En wij hebben al gezegd, wij vinden de programma's van DNL en Pound vinden we meer uh, waarde hebben. Dus is het mooi dat die dat programma's in ieder geval de komende tijd nog gemaakt kunnen, kunnen worden. En het is ook wel terecht, dat er wordt gezegd over vijf jaar moet je dan wel aan de eisen voldoen uh, als je een echte volwaardige omroep wil worden met uh, nou ja, 150.000 leden uh, en een uh, soort toets op de meerwaarde die je dan biedt. Maar dat is dan pas over vijf jaar, dus ja. dan hebben jullie nog meer tijd. Precies, en dan is het 2020, en dan, dan moet er ook langzamerhand wel gefuseerd gaan worden, toch? Ja, de afspraak is wel dat alle omroepen die er nieuw bijkomen, dat zijn nu Pound en WNL, maar dat kunnen in de toekomst ook anders zijn. De afspraak is wel dat die zich uiteindelijk aansluiten bij een van de acht omroepen die er uh, na deze wet nog overblijven. Dat zijn dus de drie fusieomroepen, de drie zelfstandige omroepen en de twee taakomroepen. En bij een van die acht moet iedereen zich aansluiten. Dus ja. ook WNL en ook Pound. En waar vindt u ons eigenlijk het beste passen? Wat zegt u? Waar vindt u ons eigenlijk het beste ja. passen? Uh, ja, dat, daar is, dat is wel mooi. Daar moet ik natuurlijk geen uitspraak over doen. Uh, aan de ene kant kun je zeggen van nou, uh, dus, want, uh, jullie zijn in ieder geval een omroep die jongeren aanspreekt. Dus dan zou je kunnen denken aan VARA en uh, BNN. Je zou kunnen zeggen, we passen eigenlijk nergens bij, want we hebben altijd ons eigen geluid laten horen. Nou, dan zou je voor het wat neutraler de NPR kunnen kiezen. Dus het is altijd wel een haven, Maar dat moeten jullie echt zelf bedenken. Ja. Maar dan hebben jullie geluk nog een paar jaar de tijd gevoerd. Daar gaat u zich voorlopig nog niet mee uh, bemoeien. Uh, uh, Zo is dat. Het, uh, het debat uh, komt er dus uh, aan. Uh, welk, welke onderwerpen gaat u behandelen? Nou, We gaan dus in ieder geval uh, in op de, uh, de aspirant omroepen. Dus het onderwerp waar we het nu net over gehad hebben. Ja. De positie van Pound en WNL. Uh, we zullen het ook gaan hebben over de zogenaamde... ...levensbeschouwelijke omroepen, uh, dat, dat zullen niet alleen maar de icon uh, en de RKK zijn... ...die toch vooral de wat meer christelijke uh, groepen bedienen, maar bijvoorbeeld ook human, uh, het humanistisch uh, geluid. Dat zijn allemaal omroepen die kleinere uh, groepen mensen bedienen en daar willen we toch iets voor regelen. Uh, en een ander belangrijk punt is natuurlijk de uh, hoeveelheid invloed die uh, de NPO, de, de centrale organisatie krijgt, op de programma's die gemaakt gaan worden in de toekomst. Dat ja. ligt nu vooral bij de omroepen, maar dat gaat steeds meer naar de, naar de NPO toe. En wat worden uw speerpunten dan vandaag? Uh, het, het, het speerpunt dat wij straks uh, vooral zullen inbrengen is uh, eigenlijk heel simpel. Dat is namelijk de 100 miljoen extra bezuiniging die nog uh, uh, zeg maar als een donderwolk boven Hilversum hangt... Uh, CVD VVD en PvdA willen nog extra 100 miljoen op de publieke omroep bezuinigen. Dat gaat pas na de zomer spelen. Maar wij vinden dat je dat niet los kan zien van alle fusies... Uh, en, en andere zaken die nu van de omroep geëist worden. Dus we willen gewoon duidelijkheid van de staatssecretaris... Meneer Dekker, uh, dat hij vandaag ook heel helder aangegeven hoe hij die 100 miljoen gaat, gaat invullen. en wat dat betekent voor de programma's uh, en het budget voor, de, voor alle omroepen. Ja, wij, wij als, uh, als, als programmamakers, als journalisten. die vinden dit natuurlijk uh, bijster interessant. wat er uh, allemaal gaat gebeuren bij die publieke omroepen. maar wat merkt een tv-kijker nou van, uh, ja, van deze plannen? Ik denk dat het uiteindelijk zal betekenen dat als er flink bezuinigd wordt, nog meer bezuinigd wordt door de publieke omroep, dan zul je gewoon zien dat programma's verdwijnen. Dat gebeurt nu ook al. Hè? De VPRO heeft een aantal programma's op radio en televisie geschat. Andere omroepen zullen dat de komende jaren ook moeten gaan doen. Uh, want als er minder geld is om programma's te maken, dan kun je niet evenveel blijven doen voor veel minder geld. Uh, je zult misschien zien dat de zomerstop nog langer wordt. Je zult misschien zien dat er nog meer herhalingen komen. Allemaal dingen die mensen niet leuk vinden. Dus. Uh... Ja, maar dat er, moet, er, worden moet worden. Toch, ja, er moet toch ergens bezuinigd worden? Ja, dat, dat, dat vinden wij ook. Alleen, er is al 200 miljoen bezuinigd voor de publieke omroep. En om er nou nog weer 100 miljoen bij te doen, dat vinden wij overdreven. Je moet je, moet je voorstellen dat ongeveer 30% van het totale budget afgaat in een paar jaar tijd. Dus uh, bijna geen andere post in de begroting waar zoveel op wordt gekort. Ja, en dan hebben we ook altijd nog de eeuwigdurende discussie... die je ook nooit los kunt zien van het debat van vandaag wellicht ook. Dat je nog steeds stem hebt in Nederland die zeggen... ja, laten we naar het BBC-model toe gaan. Laten we dat anders doen. Laten we ook de regionale daarbij betrekken. Hoe kijkt u daartegen aan het, het betrekken van regionale omroepen... bij die landelijke publieke omroep? Nou, ik zou het op zich wel goed vinden. Uh, ik, heb, ik heb wel eens een keer gezegd van waarom zou je uh, als NOS-journaal... Uh, altijd zelf naar alle gebieden in Nederland moeten reizen... om bepaalde beelden te schieten die de regionale omroepen ook hebben. Dus daar zie je kansen voor veel meer samenwerking. Het zou ook mooi zijn om de regionale omroepen wat vaker landelijk uh, een podium te geven. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat, uh, dat je dan wel moet zorgen... dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid uh, kan blijven doen. Maar betere samenwerking tussen regio's en landelijke omroepen lijkt mij een, uh, een goede stap. Net zoals je ook ziet dat door de hele uh, opkomst van online uh, media dat je ook veel meer moet gaan nadenken over de samenwerking tussen bijvoorbeeld kranten en omroepen. Uh, en natuurlijk ook de, de verhouding tussen de kabelbedrijven en de omroepen wordt ook een discussie voor de toekomst. Dus eigenlijk is het hele aan het veranderen. Uh, ja, dan moet je toch goed kijken naar wat blijft de positie voor, voor de publieke omroep in de toekomst. Uh, maar wat deze zes betreft zal er altijd plaats blijven voor een publieke omroep. Uh, omdat het ook gewoon van belang is voor de democratie. Tussen de zinnen door begrijp ik dat voor u de innovatie uh, belangrijker eigenlijk is dan, uh, dan de harde bezuinigingen. Ja, uh, kijk, uiteindelijk zie je dat op heel veel verschillende plekken verschraling plaatsvindt. Regionale media hebben het heel zwaar, kranten vallen om, uh, tv-stations redden het vaak niet. Je ziet dat er verdunning optreedt, ook als gevolg van het feit dat ja, iedereen tegenwoordig zelf nieuws kan maken via social media. Uh, nou ja, je ziet ook dat de kabelbedrijven en digitale televisiepakketten, dat het allemaal dingen zijn die een rol spelen. En die veranderen gewoon de onderlinge verhoudingen tussen aanbieders van nieuws, om het zo maar te zeggen. Volgens mij ligt daar de uitdaging voor de toekomst. En niet zozeer op het gebied van dat je zegt, ja, we, gaan, we gaan wat geld afhalen. Volgens mij moet je veel meer zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. Uh, om ja, een goed, goed product te houden waar, waar mensen nog steeds goed uh, gebruik van kunnen maken. Om nieuws uh, te kunnen volgen. Ja, ja het debat over de hervorming van het omroepbestel straks om kwart ja. over tien in de Tweede Kamer. Kees Verhoeven van zo. D66. Dank u wel en veel succes. Graag gedaan, dank u wel. Straks praten we hierbij nu al wakker verder over onder andere de ziedende hitte die op ons staat te wachten hier op deze woensdag. Maar eerst het nieuws. Het Nieuwsminuutje met Leon Mastic. Afgelopen avond zijn tienduizenden Brazilianen in Sao Paulo de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. De protesten verliepen in eerste instantie vreedzaam, maar leek het te escaleren toen een deel van de demonstranten het stadhuis wilde bestormen. Medebetogers maakten een menselijke keten om de bestormers tegen te houden. De demonstranten protesteren al een week tegen onder meer de hoge kosten voor het OV... en de grote bedragen die worden uitgegeven aan het EK van volgend jaar in Brazilië. Het aantal vluchtelingen wereldwijd in 2012 was het hoogste aantal in 18 jaar. Dat blijkt uit een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie dat vandaag is uitgebracht. Er waren het afgelopen jaar ruim 45 miljoen mensen op de vlucht. Liefst één op de vier vluchtelingen komt uit Afghanistan. En ook uit Somalië, Irak, Syrië en Sudan vluchten veel mensen. De helft van alle vluchtelingen, vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. Staatssecretaris Fred Teven van Justitie wil zeven gevangenissen openhouden... die in eerste bezuinigingsplannen gesloten zouden worden. Oorspronkelijk plan was om 26 gevangenissen te sluiten. Nu zijn dat er nog maar 19. Volgens RTL staat dat in het aangepaste bezuinigingsplan... dat Teven deze ochtend presenteert. Door het terugdraaien zouden onder andere de gevangenissen in Almelo en Scheveningen open kunnen blijven. En de sluitingen zouden in totaal 340 miljoen euro moeten opleveren. Tot slot nog het weer met onze weerman Stijn van Antwerpen. Na een zwoele nacht wordt het vandaag opnieuw warm met temperaturen tussen de 33 en 36 graden. Het is overwegend zonnig, maar met name later op de dag neemt de kans op enkele pittige onweersbuien toe. Vanavond en vannacht bestaat de kans op onweersbuien nog steeds en daalt de temperatuur tot een graad of 17. Morgen minder warm met 25 tot 28 graden. Het is overwegend zonnig, maar tegelijkertijd neemt de kans op onweersbuien toe. Richting het weekendtemperaturen beneden de 20 graden en aanhoudend wisselvallig. Het minuutje. En dankjewel ook, Leon Mastik. Zes minuten over half zes. Op wat uh, opnieuw dus een warme dag beloofd te worden. Zometeen gaan we het verder hebben over wielrennen. Over het D-woord ook, maar eerst man at work.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 Ik weet niet hoe het met jou zit, Martijn, maar ik krijg hier een zomersgevoel van. Uh, ja, dat krijg ik ook. En ik heb hier een zonnebril. Die heb ik eigenlijk voor over 20 minuten als we deze studio weer verlaten. Maar uh, ik... Uh, uh, zal ik hem gewoon opzetten? Zet het maar gewoon. op. Zet maar op. Man at Work, Down Under. Dit is Radio 1. Serieuze radio. Als je tegenwoordig het woord wielrennen noemt... dan begint bijna iedereen automatisch over doping. De laatste jaren wordt er alles aan gedaan om de sportdoping vrij te houden. Maar ergens staag, eerlijk gezegd, gaat het nog niet helemaal. Nee, Leo Akina is journalist voor uh, wielerweblog Het Is Koers. En zit uh, het hele uur hier bij ons in de studio. Ja, Leo, nogmaals, goedemorgen. Uh, uh, uh, dan kom je hier over een geweldig mooie sport praten... en dan moet je het toch weer hebben over het D-woord, doping. Ben je daar niet een beetje zat van? Eh... Uh, ja, bijna niet, ja. Uh, aan de ene kant wel. Aan de andere kant. Uh, wielrennen wordt inderdaad altijd weer in verband gebracht met doping. Uh, ik zit ook op Twitter en ik heb een hashtag verzonnen. Niet alleen wielrennen. Um, doping is, ge, wordt gebruikt in alle sporten. Uh, of in alle sporten. In een heleboel andere sporten ook. En uh, ook in grote mate. Dus um, het is niet helemaal terecht dat wielrennen... iedere keer weer uh, als die sport genoemd wordt... waarin alleen maar doping gebruikt ja. wordt. Er komen dagelijks gevallen uit atletiek, uit zwemmen, uit schaatsen. Maar, maar het is toch een, toch een, toch een rare tijd. Uh, uh, zoals gisteren dan weer uh, het bericht dat de Rabobank... een machine had aangeschaft, een grote, dure machine... waarmee de ontdekking van doping uh, voorkomen kon worden. Waarmee ze in ieder geval uh, dezelfde testresultaten... als de, de internationale wielunie zouden krijgen. Ja. ja, Dat verbaas je dan toch ook wel weer? Nou ja, nee, ik ga niet uh, de, de, doping, uh, de dopingcultuur en het dopinggebruik in het wielrennen bagatelliseren. hoor. Nee. Dat, is, dat zou onzin zijn. Het, dat is natuurlijk... Uh, we hebben het rapport Zorgdrager van de week gezien. Uh, en uh, ja, dat verbaasde eigenlijk niemand. En dat zegt ook alweer genoeg. Uh, we, weten, we weten het allemaal. Uh, er wordt een hele hoop doping gebruikt. En um, ja... Het lastige daarvan is: uh, word je er niet ooit moe van? Ik, ik heb er heel veel, ik heb met collega's over gepraat, met andere mensen over gepraat, met wielliefhebbers over gepraat. En op een gegeven moment uh, waar ik een beetje last van begon te krijgen, en uh, het, het grappige is, gisteren schreef Frank Heijnen, uh, ook een, uh, een van de jongens die voor Red Score schrijft, uh, een stuk over doping. En dat was eigenlijk precies wat ik ook al een aantal maanden had. Um, er is zoveel van te vinden dat ik het eigenlijk gewoon niet meer weet. Uh, dat ik eigenlijk ja. gewoon een beetje uh, zo vol zit ermee... dat, uh, dat ik er niks meer... Dat, ik heb er geen mening meer over. Uh, en dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik heb al een heleboel meningen... en ik weet niet welke de juiste nog is. Nee, maar laat, laten we een van de grote gevolgen dan eens bekijken. Uh, er zijn een aantal grote sponsoren... waaronder de Rabobank, waar we het net over hadden. Die zijn uh, weggelopen van de sport. Uh, kan kan uh, de wielrensport die, die klappen een beetje opvangen? Nou, dat is inderdaad... dat zijn dat van, de, van de ernstigste gevolgen wat mij betreft. Van, uh, van die dopingproblematiek. En dat is dat op een gegeven moment inderdaad... gewoon die sponsors gaan weglopen. Uh, kan de wielersport dat opvangen? Nou ja, uh, ze moeten op de een of andere manier... wel een, een, uh, een, een manier zien te vinden... Om, uh, om met dat dopingprobleem om te gaan. Hoe die manier eruit ziet, weet ik niet. Maar uh, als, als er iedere week weer een, een nieuw uh, positief geval naar buiten komt, ja, dan zeggen sponsors inderdaad, daar kunnen wij ons niet mee adviseren. Dat, dat, dat, uh, dat is wel duidelijk. En in het rapport zorgdrager stond, en dat, en dat baart misschien nog wel heel veel meer zorgen, en dat is misschien wel wat, wat mij dan wel verbaasde, want wat mij niet verbazen was dat er in de jaren negentig en ook diep in de jaren 2000 nog steeds doping gebruikt werd. Uh, dat, of, dat er toen altijd doping gebruikt werd, maar... Um, er staan ook hele zorgelijke mededelingen in over het gebruik wat er nog steeds is... Ja. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat, dat probleem nog wel een tijdje zal, uh, zal duren. Nou, laten we het zo doen. Laten we D-woord eventjes, uh, eventjes voor wat het is. En dan uh, blikken we later dit uur blikken we nog eventjes vooruit uh, op de Tour de Frans. Uh, Leo Aquina. Um, van, uh, ja, het is koers. Ik moet het goed zeggen. Het is koers. Het is koers. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben vandaag weer een drukke dag. In uh, deel 4 van hun provinciebezoeken doet het kerstverse koningspaar Flevoland en Overijssel aan. Ja. In Emmeloord, in Flevoland dus, vindt men het een goede reden om Willem-Alexander en Maxima eens even goed te laten proeven van een typisch Nederlands product. De aardappel. Agrico-directeur Jan van Hogen krijgt de eer om zijn aardappel te tonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja Eerlijk meneer Van Hogen. bent u zenuwachtig? Uh, nou, nee, ik, ik heb er zin aan. U hebt er zin in? Ja, neem ons eventjes mee naar dat moment. Want, want dan u staat daar straks met uw aardappel. En dan, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Nou, wij, wij hebben een plein een, een, een ingericht en het gaat over eerlijk eten. En daar heeft de aardappel een centrale rol gekregen. En waarom de aardappel? Omdat uh, uh, ja, omdat wij samen ook met de gemeente Emmeloort proberen te profileren als uh, World Potato City. En ik werk bij een bedrijf wat uh, Polarappel exporteert uh, over de hele wereld. Wij exporteert naar 80 verschillende landen. Mm -hmm. En um, uh, Dus als je ook ergens in de wereld komt uh, uh, bij aardappelmensen, bij aardappelboeren of bij frietfabrieken, of wat dan ook, je roept Emmeloor, dan weet iedereen uh, wat het over gaat. Dat gaat over aardappelen en uh, daarom uh, willen wij ook graag een keer onder de aandacht brengen bij, uh, bij het Koninklijk Paar. Ja, dan wordt zo'n uh, koningsbezoek wordt heel strak geregistreerd. Het staat ja. van minuut ja. tot minuut, of bijna zelfs van seconde tot seconde staat vast wat ja. er gebeurt. Hoeveel minuten heeft u? Nou, uh, wij hebben uh, voor, het, uh, voor het, uh, het eerlijke Etenplein hebben we 13 minuten. Ah. En uh, uh, het stukje in de tent, ik dacht dat wij daar vier of vijf minuten voor hebben. Okay. Waar wij uh, dus iets uh, uit kunnen leggen over, uh, over de aardappelteelt en over uh, nou, ja, hoe belangrijk de aardappel is voor Nederland. Ja. Helemaal zeker voor Emmerloord, maar, maar ja, als, als, als exportproduct en als gezond uh, voedsel. Ja, in de uh, in World Potato City Emmeloord, uh, U bent zo ja. gepassioneerd over die, uh, die aardappel, dat is duidelijk te horen. Hoe gaat u ja. er nou voor zorgen dat die passie straks ook in die vier, vijf minuten aankomt bij het Koningspaar? Nou, ja, we zullen een paar raken boodschappen proberen te geven. Van, Doet u er eentje. Uh, uh, uh, uh, nou, de, de aardappel, uh, het, het vierde gewas in de wereld... ...na, uh, na graan, uh, na tarwe, mais en uh, rijst. Uh, daarnaast gaat het veel efficiënter om met... Uh, met uh, ...vooral met water, hè, wat, wat Alexander aan zal spreken. Ja. Uh, en, uh, en met voedingsstoffen uh, uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld rijst. En dat is ook een reden dat China gigantisch investeert... ...in de aardappel te helpen op het ogenblik... ...omdat ze ervan uitgaan dat ze er uh, veel... Efficiënter mensen mee, mee kunnen voeden. Ja. En daarnaast uh, uh, uh, zijn we bezig in Afrika ook om wat projecten op te starten. In een land als Kenia om daar uh, dus de wereld op een hoger plan te brengen. He, dat is voor ons uh, interessant om potato's naartoe te exporteren, maar ook uh, om de hele keten, zeg maar, uh, uh, zijn we bezig om daar een project voor op te tuigen. Om ook uh, ja, echt small farmers holdings en dus kleine, kleine boeren. Mee te helpen om aan goed uitgangsmateriaal te brengen. Zijn, uh, zijn uh, onze koning en koningin eigenlijk een beetje aardappeleters? Uh, dat, uh, dat hoop ik, dat ga ik even vragen. <laughs> okay. uh, uh, want uh, uh, nou, wij leveren ook aan, uh, aan de grote supermarkten in Nederland. En daar heb ik van begrepen dat, uh, dat Maxima daar zelfs wel eens in de winkel komt. En ik ga er dan vanuit dat ze ook wel eens een keer uh, aardappel eten en, en ik wil een paar, ja, de veelzijdigheid van aardappel. Mm -hmm. En niet alleen prakken en stampen, maar je kunt heel veel met de aardappel doen. En dat, dat proberen we ook dus. Uh, uh, er is ook een kok die allerlei uh, mooie dingen gemaakt heeft. Uh, om daar uh, onder aandacht te, uh, te brengen van het koninkbaar. Tot slot in het kort. Heeft u thuis geoefend? Uh, wij hebben, nee, ik heb niet echt geoefend. Dat moet gewoon spontaan komen. Ah. En als je gaat oefenen, dan wordt het een gekunsteld verhaal. Dus uh, uh, uh, uh, even zien hoe dat gaat. Uh, hoe dat ja. loopt. En dan, uh, dan komt dat er gewoon... En de passie voor Piepers, dat komt er zo wel uit bij mij. De passie van Piepers komt uit het hart van Jan van Ogen uit uh, Emmeloord. Die gaat vandaag uh, aan Willem-Alexander en Maxima zijn aardappel tonen. En daarmee ja. is het alweer 12 minuten voor zes geworden. En nu luisteren we naar Radio 1, een zender waar sommige mensen... maar drie weken in het jaar naar luisteren. En dat heeft dan één reden, de Tour de France. We gaan er straks verder over praten met uh, Leo Aquina. Maar eerst wat muziek van The Feeling.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 Voor zes, The Feeling and Feel My Little, feel my little World op uh, Radio 1. Het uh, duurt niet zo lang meer, dan is het zover. Dan start, uh, start de Tour de France en uh, dit jaar is het wel een hele speciale editie van de Ja, Tour. want het is namelijk de honderdste uh, verjaardag van de wedstrijd. En daarom zal er voor het eerst dit jaar s'nachts gefinished worden bij Aankomst in Parijs. Maar voordat het zover is, moeten de renners nog uh, ja, drie aardig pittige weken volgens mij uh, fietsen. Uh, Leo Aquina is hier, uh, die is wielerjournalist voor Het is Koers. Uh, Leo, buiten de avond aankomst in, in Parijs, uh, zijn er nog andere dingen die opvallen tijdens dit uh, 100 jarige jubileum? Ja, wat mij eigenlijk wel, wel is opgevallen is dat uh, je zou verwachten: het is de 100ste tour. Uh, het, een, het 100 jarige jubileum is al geweest, maar het is de 100ste tour. Nou nee, goed. Um, ik had verwacht een aantal uh, in het parcours... een aantal hele grote klassieke bergen tegen te komen... die, die er niet in zitten. De, de uh, Col du Tourmalet is een van de... Uh, klassieke bergen. Volgens mij ook de uh, kool-buitencategorie die het vaakst beklommen is, als ik me niet vergis. Hou me te goede, mm -hmm. kan ik me niet vergissen. Uh, maar in ieder geval heel vaak. Uh, de Col du Garibier is een andere hele grote die er eigenlijk uh, heel, ja, ontzettend ja. vaak in zit en er eigenlijk ook al bij hoort. Die zitten er allebei niet die in. Die zitten er niet in? Nee, die zitten er allebei niet in. Dus dat is, dat is opvallend. Nou, welke ja, zitten er wel in? Welke, uh, welke opvallende grote ritten die wij. Die nou, wij de Mont van Toe zit erin? Dat is natuurlijk een, uh, een mythische berg. Uh, dus ja, dat spreekt zeer tot de verbeelding. Uh, Alpe d'Huez West zit erin. En daar is ook weer een bijzonder verhaal aan vast. Uh, Alpe d'Huez West is normaal gesproken uh, finish op Alpe d'Huez. West. Dat was vroeger altijd zo. Omdat de, uh, de weg daar ook gewoon ophield. Dus uh -huh. dan kon je niet verder. Ja. Um, maar tegenwoordig ligt daar, uh, kun je doorrijden. En er ligt nog een col. Ik ben de naam even kwijt. Een uh, aantal kilometers verderop. Ja. Uh, en dan kan je aan de andere kant kan je weer naar beneden. Dus ze rijden hem uh, nu twee keer in één etappe. Wat vroeger gewoon niet mogelijk was. Ze rijden Alpe d'Huez West op te rijden. Dus ze door naar die andere kol. Ze rijden weer naar beneden. En ze gaan, ze finishen vervolgens in dezelfde etappe weer op Alpe de Dus ze rijden die route en ze rijden die berg twee keer. En dat is ook wel opvallend. Voor kanshebbers voor de gele trui, ja, is de Alp de een belangrijke berg. Ja, toch altijd wel een van de belangrijkste geweest. Maar wie is nou de grote favoriet voor de, het geel dit jaar? Ja, de grote favoriet is, is Chris Froome van, uh, van Sky. Mm -hmm. dat, uh, die heeft uh, dit jaar al meerdere etappekoersen gewonnen. Hij heeft ook echt laten zien dat hij, ja, dat hij er in ieder geval uh, tot op dit moment zo'n beetje boven de rest uitsteekt. Maar ja, er zijn er natuurlijk altijd meer en er kan van alles nog wat gebeuren. Want het is, ja. dus, dus dat is moeilijk. Maar Chris Froome is, is echt huishoog uh, favoriet. Ja, dat is, uh, da, dat is de man waar we op moeten letten dus. Ja. Uh, de sprinters. Uh, Mark. Cavendish is uh, ongenaakbaar de, de, laatste, de laatste jaren geweest uh, in de Tour. Ja. Uh, is dat dit jaar weer zo? <laughs> ja, ik zou haast gewoon volmondig willen zeggen... ja, maar het voorspellen van sportwedstrijden is moeilijk... maar Cavendish is gewoon verreweg de beste sprinter in het peloton. Hij heeft ook aangekondigd... dat is nog een ander opvallend leuk dingetje aan het, aan het parcours. Uh, ze starten op Corsica. Dat is het enige arrondissement dat de Tour nog nooit heeft aangedaan. Uh. Dus dat is, uh, dat is ook nog leuk. Uh, ja. Cavendish heeft aangekondigd... ze starten ook niet met een proloog, maar met een rit in lijn. Dat hij uh, mikt op de eerste gele trui... Maar uh, Marcel Kittel van Argos, uh -huh. Duitse sprinter die ook heel erg goed is, jong nog, uh, die mikt daar ook op. Dus dat, ja. dat kan een heel interessant, zeker met de sprints, een heel interessant duel worden. Ja. Kittel tegen Kevin. Heerlijk, de nervositeit voor de tour is alweer begonnen tot slot. Uh, er zijn natuurlijk een boel wielerfans die meedoen in een tourpool. Heb je nog uh, wat geheime tips die je met uh, de wielerfan wil delen? Uh, die vroeg is opgestaan vandaag. Geheime tips. Um, er rijden weer Colombianen rond die, uh, die wat kunnen. En er zijn, uh, er zijn genoeg bergetappes. Dus dan heb je uh, Sergio Henao van, uh, van Team Sky is leuk. Uh, je hebt uh, Quintana van Movistar. Uh, dat, dat zijn dan uh, zeg maar een soort geheimtips uh, voor, voor in de bergen die, uh, die punten bij elkaar zouden kunnen sprokkelen. Oh, okay. Dan uh, over tien dagen alweer. Hè. 29 juni dan start hij uh, op Corsica. Dus Leo Arquina, wielersjournalist voor het is Koers. Uh, bedankt voor je uitleg. En je ja, komst naar de studio. Graag gedaan. Ja, als u het gisteren al bloedheet vond, dan gaat u vandaag een hele zware dag tegemoet. Het kwik gaat in de loop van de dag op sommige plekken misschien zelfs oplopen tot 38 graden. Dat is voor u vervelend, maar ook sommige dieren hebben het vandaag zwaar. Dierenparken nemen extra maatregelen om het ook zo draaglijk mogelijk te maken voor hun bewoners en bewoonsters. Dat weet ook Wieneke School, gedragsbiologen van Burgers Zoo. Of Burgers Zoo moet ik zeggen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe zorgt u ervoor dat de dieren in het park niet het loodje leggen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. We zorgen er even goed voor onze dieren vandaag als morgen als overmorgen. En uh, dieren hebben gelukkig ook wel heel veel eigen vermogen om dat goed te doen. En uh, wat wij eigenlijk moeten doen vanmiddag is eventjes... Uh, onder ons bureau liggen, bijvoorbeeld een, een middagbootje doen. Dat doen ja. onze dieren uit, eigenlijk zelf. Ja, precies. En dan hebben bijvoorbeeld olifanten hebben dan die grote oren... waarmee ze zichzelf wat, wat kunnen kunnen flapperen. Zijn er nou ook ja. wel dieren die, die extra veel problemen hebben? Jawel, we, we hebben bosrijdieren bijvoorbeeld in onze uh, collectie. En dat zijn dieren die eigenlijk gedijen bij min 10 uh, beter. Of, of 0 graden, of 10 graden. Ja. Dat zijn dieren waar we wel een extra rondje langs lopen... om te kijken of alles goed gaat. Maar oh. die hebben gewoon heel veel schaduw. Oh, kijk, en, en, en dan kan ik me nog voorstellen dat bijvoorbeeld een, een dier als de ijsbeer, heeft ook ijsberen? We nou, hebben geen ijsberen, maar oh. dat zijn wel dieren die, uh, die snel kunnen overvierten. Dus dat zijn zeker in andere dierentuinen uh, dieren waarop gelet wordt. Maar die hebben over het algemeen veel water tot in beschikking. Oh. En uh, die gaan uh, lekker vaak zwemmen. En waar wij wel op moeten letten is uh, bijvoorbeeld uh, ons koraalrit. Koralen zijn ook uh, dieren. En dat betekent dat, uh, dat het water heel erg veel in temperatuur zou kunnen toenemen door de... Voor de hitte buiten. En dan zullen we wel moeten monitoren of het water niet zo'n te temperatuur toeneemt. Waardoor het aangenaam wordt voor de dieren in het water. Oké, okay, dus u heeft wel wat extra's te doen vandaag. Ik kan me voorstellen dat het niet alleen een slechte dag is voor de dieren. Maar dat er ook juist dieren zijn, eigenlijk net als bij ons mensen. die het juist heerlijk vinden om, om even van dat warme weer te hebben. Welke zijn dat? Ja, maar er zijn wel. Dit is wel 38 graden, is best wel veel. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld. Uh, we, we hebben natuurlijk heel veel tropische dieren. En uh, kijk naar bijvoorbeeld onze. Ja, beren, onze Maleise beren die van oorsprong bijvoorbeeld op Borneo voorkomen... ja, die vinden dit niet een heel erg groot probleem. Maar die zullen ook gaan rusten. En de meeste dieren rusten op het doorarmste tijdstip. En dat, dat zullen zij ook zeker doen. Tot slot, is dit nou een hele spannende, spannende dag voor jou als, als gedragsbiologe? Nee, dit is een dag eigenlijk als geen ander... En uh, wat dat betreft, als het dag eigenlijk als hetzelfde als alle andere dagen. Wat dat betreft, als het heel koud is, uh, moeten we opletten. Als het heel warm is, moeten we opletten. Maar ook als het 20 graden is, moeten we opletten. Dus wat dat betreft zorgen we even goed voor onze dieren als op alle andere dagen. Maar we gaan het uh, zeker in de gaten houden. We hebben bijvoorbeeld net een gorilla-tweeling. Die zijn nog erg klein. Dus oh. ze we zullen toch eventjes een extra grondje lopen. Dus uh, de gorilla-tweeling gaat voor het eerst meemaken hoe het is om een, uh, ja, een, een, Nederlandse, om een Nederlandse hittegolf mee te maken? Zeker weten. Winneke van Wienneke moet ik zeggen, van burger Zoo. Uh, Geniet van het mooie weer en uh, succes vandaag. Gaan we doen, dankjewel. Ja, dan kunt u in ieder geval aan het begin van deze tropische dag niet zeggen... dat we niet aan de dieren hebben gedacht hierbij nu al Wakker. Wij zetten onze zonnebril op en uh, gaan de deur uit. Uh, en denken dat we op onze telefoon nog eventjes Radio 1 opzetten. Want uh, ja, Lara Rensen en Marcel Ooster zijn er met het Radio 1 Journaal. Wij zijn er volgende week weer. We zijn er volgende week weer, volgende week weer ja. Graag tot dan. En een uh, hele wakkere en coole dag wat ons betreft. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.